9 uur. 9 Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. In Duitsland zijn op meerdere plekken invallen gedaan... in verband met het voorbereiden van een ernstig staatsgevaarlijk misdrijf. Wat dat precies inhoudt, wil het Openbaar Ministerie in Berlijn niet zeggen. Voor ons justitie zijn de verdachten radicale Tjecheense moslims. Het is nog onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. De huiszoekingen zijn in Berlijn, Brandenburg, noord westfalen en Turingen. Waarschijnlijk is de politie nog een tijd bezig. In de Chinese stad Xining zijn zeker zes mensen om het leven gekomen toen een bus en een groep voetgangers in een enorm zinggat vielen. Die mensen worden nog vermist en zeker zestien mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien hoe de bus bij een bushalte in een gat in de grond verdwijnt. Vervolgens komen een paar mensen bij het gat staan om te helpen. Maar doordat het gat groter wordt vallen ze er ook in. Meteen daarna ontstond een explosie.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 De tennissers die meedoen aan de Australian Open hebben last van de bosbranden. De Sloveense Dalila Jakupovic heeft moeten opgeven nadat ze een zware hoesbaar had gekregen door de rook in Melbourne. Ze verliet huilend de baan. De organisatie besloot ondanks zware kritiek van tennissers gewoon met het toernooi te beginnen. Jordi Kruijf is de nieuwe technisch directeur van Ecuador. Zijn aanstelling bij de bond hing al een tijdje in de lucht, maar is nu officieel... De 45-jarige zoon van Johan Cruijff was eerder actief in Malta, Cyprus, Israël en China. Het weer in het zuiden blijft bewolkt en regenachtig. In het noorden blijft het vanochtend een tijd lang droog en breekt misschien de zon wel even door. Met 10 na 11 graden is het erg zacht. Vanavond weer regen en dan neemt ook de wind weer toe in het noordelijk kustgebied, mogelijk tot stormachtig. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad staat door een ongeluk een file tussen Purmerend Zuid en Knoopend Zaandam van 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. 20 minuten op de A10 bij Afrit Volendam vanaf de Koentunnel. 5 kilometer file. En 20 minuten op de A10 bij Amsterdam Oud Zuid vanaf de Koentunnel. Op de A10 Knoopend meer de Nieuwe Meer tussen Afrit Volendam en de Koentunnel ook 20 minuten vertraging. 20 minuten op de N203 Alkmaar richting Amsterdam tussen de aansluiting met de A9 en Westgrafdijk.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 Maar dat zie je niet aan de buitenkant. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. Ja, met Frank Baardenkoper. Hier eh, tegenover mij, Frank. Goedemorgen. Goedemorgen G. Hoe is het, man? Het gaat goed. Ja Frank, dus en, uh, gezegd, dus worden, ja, Frank is opa geworden. Ja, het ligt er dan daar straks en als eerder gezegd kan het maar beter worden. Frank is opa geworden en dat is toch wel uh, iets om uh, heel erg uh, ja uh, feest bij te vieren. We gaan straks heel veel beschuit eten tot <laughs> brakens uh, uh, toe <laughs> met roze muisjes. Ja, dat wel. Want het is een meisje. Het is een meisje. Ja, nou ik nog. Ja. Ik ben, uh, want wij doen alle dingen wel ongeveer drie maanden na elkaar. Ja, inderdaad. We zijn bijna even oud. En uh, nu is Frank, dus, iets, Frank is iets eerder met, met het, met het uh, verkrijgen van de opa-status dan ik. Ik ben, uh, ik ben in maart aan de beurt. Ja. En, uh, maar wel lekker net voor de Grand Prix. Hè? Ja, precies. Hebben we dat ook binnen? Het ja. kan maar beter in het wiegje liggen, G. Juist, dat zeg ik. Nou, het wiegje ligt, ligt al klaar. En, ja. uh, en ja, alle, het kamertje is al klaar. Dus het is allemaal uh, spanning en sensatie. Ja. En uh, jij, uh, jij hebt het nu meegemaakt. En je maakt het nu mee. En uh, ja, het is toch wel heel bijzonder. Lijkt mij. Ja, dat, dat is het ook. Absoluut. absoluut. Ja, Frank. En uh, het zijn van die dingen... die voor ons... Waarom oh, hoort niks? Oh... Wacht even, Frank. Wacht even. Daar gaat hier bijna wat mis. Gelukkig hebben we geen luisteraars. Bellen. <laughs> Komt hij <-ie> aan? <laughs> Yummy forty. <laughs> And if it happens again. Goedemorgen Antwoord. ZFM vijf over negen. <laughs> Samen met Loogman en paardenkop. En wat wil je nog meer? Op de volgende ja, Je neemt een bier. <laughs> If it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 Ja. Yeah. Ja, UB40, UB40. En wij waren een uh, kopje koffie aan het inschenken. Ach, wat een feest allemaal is het vanochtend hier bij ZFM. En uh, ja, de, de, de, de week is alweer een dag oud. Ja. En. Uh, ja, Frank, zo, uh, zo werkt dat. En geen Molly is weer open, hè? Is Molly weer open? Terug van vakantie. Nou, dat vind ik wel heel dat erg uh, bijzonder. Ja, zeker. Jij hebt het wel gemist, denk ik, hè? Ja, ik mis het wel. Dat is toch wel het uh, verlengstuk van de woonkamer op vrijdagavond. Ja, heb je... wekelijks ik... bezoek uh, aan Molly. En wat, wat, wat, wat, wat, als, als, als dat er nou niet is, wat doe je dan? Nou, daar... Uh, dan ga ik ook wel eens eten bij Andrea. Ja. Die was nu ook dicht. Die was ook dicht, ja. Ja. En ja, wat dat betreft, januari natuurlijk een rustigere maand. En de mensen gaan ervan uit dat de gasten hun zakken nog vol hebben... met eten en drinken van de feestdagen. Dat is natuurlijk ook wel een beetje zo. Maar we hebben vorige week bij Siso gegeten. Dat is ook fijn, hè? Dat is even een tandje erop ook. Ja. Top. Ja, ja echt. Geweldig. En redelijk betaalbaar. Dat vind ik het leuke ervan. Ja, daarvan. absoluut. Want ik uh, ben wel eens uh, in Okura geweest, waar je ook uh, best heel, heel fijn Japans kan eten. Ja, daar zijn wij toen met de dikke lippenbus. Met de geweest. dikke lippenbus ja. zijn we daar een keer geweest. En ik uh, ben regelmatig geweest in uh, uh, de Red Sun. Ja, Blarikum. Ja. onbetaalbaar. Ja, maar toch wel... Uh, ja, uh, bijzonder lekker. Maar niet, niet, ik, ik vind dat CISO daar niet echt heel erg voor onder doet, hoor. Nou, qua diversiteit is Red Sun natuurlijk even een paar tandjes ja. Denk ik wel. Ja. Het menukeuze, maar kwalitatief is het, heb je absoluut gelijk. Het ja. is het een fantastisch spul bij CISO. Ik vond het echt een, een aanrader eigenlijk. Wel. Een bijzonder aanrader, ja. Frank. Dus nou ja, ik vind het heel prettig dat er in Zandvoort gewoon een aantal restaurants zijn die de moeite waard zijn. We hebben, ja. nog, we hebben nog geen sterren. Nee, een paar in de ruit ergens. Maar, nee, er zit er de, de dichtstbij ja. is in uh, Heemstede. Stertechnisch. Stertechnisch. Oké, okay. niet overveen? Nee, over Bloemendaal? Okay. Nee, ik zou op... je het vertellen, Frank. Want, uh... Even kijken. Ik krijg hier net een uh, geachte heer Loogman. Namens de programmaleiding verzoek, verzoek ik u op te houden met het scheet te laten op de radio en de grappen met de heer Paardenkoper. Ja? Nou, zo werkt dat dan, dames en heren. Je krijgt, meteen, uh, ja, je krijgt het meteen te horen. Maar het is meer een, het is een apparaat hè, wat, uh, wat dit uh, voortdrengt. Ja. Dus we kunnen er eigenlijk... Uh, ja, je drukt op een knop en uh, huppakee, daar gaat ie. Ja. En, uh, maar ik kan even laten zien uh, wel, welke um, restaurants nu een ster heeft. Want ik kijk gewoon even op de telegraaf.nl. Daar staat een heel ding over. Namelijk vanochtend... Heb je het niet gelezen dan? Nee, ik heb het nog niet... Uh... Dan gaan we even naar de krant, dames en heren. En in de krant kunnen wij meteen bekijken wat het uh, verhaal is. Ach, dan moet je weer inloggen. Dat vind ik dat... Ja, dat... dat is dan elke keer nou... weer hetzelfde. Hè? En, dan... We gaan het even opzoeken voor de luisteraars. En intussen draaien we nog even een muziekje. Jij bent wel uh, goed bezig, Frank. Hè? Vind ik eigenlijk. <laughs> Qua mens, hoor. Qua mens, zeker. Ja. Ja, en niet de eerste de beste platen, hè? Nee. nee, we draaien natuurlijk alleen maar mooie platen. Alleen maar mooie platen, Frank. Is it getting better? We hebben het hier over YouTube. Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're the same. Whoa! 2-1 bij ZFM. Het is kwart over negen geweest. Nog sterker, het is 17 over negen. Maar helemaal precies. Niemand 18? Nee, nee, niemand 18. 17 over negen. Oké. Okay. Was gisteren uh, een informatieavond over de Formule 1? Nou, het was heel erg druk. Ja. En uh, worden wat gasten geweerd tegen haar volvragen voorkomst Formule 1? Ja, ja, wat zou ik daar nou van zeggen? Lijkt me niet toch? Lijkt me ook niet. Nee. nee. Wat ik wel hoop is dat. Zandvoort blijft bereikbaar, niet alleen voor mensen met een auto of een motor. Zo laat de organisatie weten. De bewoners krijgen een doorlaatbewijs. Okay. Dus wij krijgen een doorlaatbewijs. En strandgasten die normaal met de auto komen. worden in het weekend van het evenement uitgedaagd om met ander vervoer te komen. Ja, nou ja, ja, dat is. Voor een keer joh. Ja, wat maakt dat uit jongens? wat ja, maakt vind dat vind uit? Ik hoop je... wel trouwens dat de gemeente dit jaar. Uh, er wel voor zorgt dat ook de gasten het dorp in kunnen. Want het is natuurlijk uh, in het kader van de logistiek makkelijk om uh, de boel af te sluiten... en na de race iedereen weer direct de zeeweg wordt uh, nee, dit... uit te dirigeren. Maar, nee, maar mensen het wordt... ook het dorp in kunnen, Precies, toch? ja, dat zal wel gebeuren. Ja, ja want anders ja. heeft de middenstand. Ja. Maar ja, kijk, als je uh, uh, vanuit, vanuit het station naar het circuit loopt... kan je natuurlijk net zo makkelijk even doorlopen naar het centrum. Die slag is u. Dan ja. ben je ja. tien minuten verder. Nee, en dan uh, zit klein. je op het, op het raadhuisplein. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is ook weer zo. Dus wat Nee, ik maak, daar, ik, ik maak me niet, niet zo druk daarom. Uh, nee. Ik denk dat het. Uh, ja, die, die strandeigenaren vrezen uh, uh, niet te profiteren van de Formule 1. denk van ja, ja je weet allemaal dat... niet wat voor weer het gaat worden. Nee, ik kan me dat niet voorstellen joh. En de in de aanloop naartoe zijn er al zat toeristen, denk ik, in het dorp hier. Dat weet ik wel die zeker. Die het allemaal uh, van tevoren even ja. willen aanschouwen en willen kijken wat er allemaal te doen is. En die gaan natuurlijk ook naar het strand als het mooi weer is. Ja, nou op, uh, op de site van uh, RTL uh, staat uh, uh, Allard Karls. Die, uh, die, die neemt je een rondje mee over het circuit. Wat er, wat er allemaal verandert en, ja. en, en hoe het verandert. En, en nou, het zal wel uh, bijzonder, uh, bijzonder, uh, uh, bijzonder worden. Dat denk ik ook. ja Maar heb ik nu ook goed begrepen dat uh, in een van de twee kombochten... zo niet beide, er moet uh, ingehaald kunnen worden? Ja. Geweldig. Ja, dat, ja, dat is natuurlijk een, wel goed. Kijk, zo'n kombocht zo is heel onbekend hè, in Formule 1. Ja. Want geen enkel circuit heeft een kombocht. Nee, dus dat is dan weer een primeur. Dat is weer een primeur. En de architect van de, de be, herbebouwing of her, herbouwing van het circuit. dat is ook niet de eerste, de beste heb ik begrepen. Hè? Nee, hè, dat is iemand dus die al meerdere banen te hebben ja. aangelegd in het Verre Oosten heb ja. ik begrepen. Ja, dat klopt. Ja. Nou, ja, wat dat betreft is het wel. Uh... Ik denk dat het helemaal goed komt. Ik weet het zeker, Frank. Ik weet het zeker. Ja, ja het blijft toch een mooie actie van uh, Prins Vastgoed. Ja, ik vind het heel knap hoor met zijn uh, met zijn uh, manschappen. Prins Bernhard heeft, ja. uh, heeft uh, uh, uh, in, want niemand heeft erin geloofd hè uh, twee jaar geleden anderhalf jaar geleden. Nee, klopt, Iedereen ja. verklaarde hem helemaal voor gek en denk nou je hebt het toch voor ja. elkaar vriend. Ja. Is hij nou ook de nieuwe eigenaar van het voormalige Ries? Ja, ja, Aha. dat klopt. Burnies. Ja, hij heeft natuurlijk een beetje Burnies. Nee, hij heeft een beetje en van Burnies. het Beach Hotel dat is ook van hem. Oh, dat is ook van hem. Ja en oh, okay. uh, wat heeft hij nou nog meer gekocht? Maar gaat hij dat ries nog een keer opknappen? Of, ja, dat is al helemaal opgeknapt. Het voormalige ries? Nee. Ja, nee. ja. Het hele zwembad hebben ze weer... Uh... Ja, het zwembad. Maar heb je gezien hoe het pand eruit ziet? Nee. Nou, Dat staat gewoon, als je het van de buitenkant aanschouwt... Uh, wel haast op instorten. Ja, meen je dat? Ja, het is echt, uh, echt zo zonde. Ik vind zo'n karakteristiek pand. Maar goed, de vorige eigenaar hebben het al helemaal verwoest van binnen. Ja, en van uh, buiten. Prachtige open haard. Ik denk, als er nou een zwembad is... ga je dat zwembad toch niet uh, dichtgooien? Ja, misschien is dat inmiddels gescheiden. Hoort dat niet meer bij... Uh, oh, dat zou kunnen, ja. ...bij het uh, voormalige Riesgebouw. Ja. ja. Ja, mooie, mooie actie voor Zandvoort. We gaan heel het zien. Het wordt heel gezellig. En natuurlijk wel weer merkwaardig dat Zandvoort hiermee uh, zichzelf ook weer op de wereldkaart positioneert. Ja, en ik denk dat daardoor weer heel veel mensen naar Zandvoort gaan komen. Ja. En niet alleen uh, op die, die, die, die, die week van de Grand Prix, maar uh, weet je al, het is hetzelfde wat er in, in Spa gebeurt. Ja. Spa komt het hele jaar komende mensen om te kijken. Ja, dat is toch prachtig. Vinden ze allemaal helemaal bijzonder. Ik hoop alleen dat, uh, dat Wim Peters... want die is natuurlijk nogal een voorstander van uh, het inlijven van Zandvoort... Uh, bij de gemeente Amsterdam. Wim Peters? Wim Peters, ja. Oh, de oude Wim Peters ja, van, ja, is, van, mij, als van de uh, elektronica uh, Ja, als ik goed ben geïnformeerd... is dat iemand die ook zegt... Uh, het zo, heeft, uh, heeft ook steeds over Amsterdam Beach en zo... Ik vind het gewoon Zandvoort Achblijven. Ja, dat vind ik ook. Ik van vind Zandvoort, het afblijven. Maar ja, dat doet, dat doet VVV ook aan mee, hoor. Ja, die krijgen het wellicht van hoger hand. Op ja, er zijn allemaal filmpjes gemaakt. Uh, the, the, the, the beach voor Amsterdam en. Ja, uh, yeah. nee, heel zand uh, Zandvoort Beach klaar. Nou ja, kijk, Amsterdam heeft natuurlijk wel een goede uitstraling qua naam. Ik denk dat ze daar uh, gebruik van maken om op die manier Zandvoort op de kaart te zetten. Ja, maar anderzijds, als je Amsterdam hoort mekkeren... over het aantal toeristen... ze hopen natuurlijk dan, dat gezegd hebben... dat die niet in Amsterdam blijven... maar naar plaatsen uh, omliggende van Amsterdam uitwijken. Waaronder dan Zandvoort. Ja, dus misschien heb je in dat opzicht wel een punt. Maar ja, Frank, maar... Het, het, het, uh, uh, uh, ik weet niet of je wel eens in Amsterdam bent geweest. Het is echt bizar. Je kan er, kan er door de rollators, kan je de, of door de rolkarretjes... Uh, kan, ja. kan je er niet meer doorheen... Nou, ik was toevallig vorige week met Paula. Doe niet zo gek. En inderdaad, uh, ja. ja, sokken gekocht. Sokken in Amsterdam? Sokken in Amsterdam, ja. Speciale sokkenwinkel. Echt waar? En daar stonden ze, in de thuisstraat. <laughs> Een levensgrote sokkenwinkel. En toen vroeg ik aan de man, verkoopt ook sokken? Nee, zeg nee, ik. We heeft wel Lies sokken, Lies nee, Ja, Nee, Lies sokken. Ja, in 1992 is dat alweer, om even terug te pakken. Kaplaarzen. 93, Frank. Hoor ik 94, iemand? Nee, 93. het is. Ja. 93, is bijna... Uh, 13, 23, dat is nou. bijna 40 jaar. Ja, nou, iets minder. Maar. 30. Niemand 30, 20, meer? 20, ja. <laughs> nee, het gaat de goede kant op met ons dorp. En uh, hmm. we zijn natuurlijk hard bezig om meer luisteraars te krijgen. Mensen die de moeite nemen om wat vroeger op te staan... Om, om je... naar ZFM te luisteren. Nou Frank, dat is een mooie, is een mooi begin. En natuurlijk ja. altijd de leukste plaat, hè? Dat wel. Hier, hier is zomaar het beste station voor zonsvoort. Dat zeg ik, hier is Rihanna. Unfaithful, unfaithful. Story in my life, searching for the right. But it keeps avoiding me. Sorrow in my soul, cause it seems that wrong. Really lost my company.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 Kind, hoor je dat nou? Ja, het is een janker. Het is een janker. Ze het niet meer doen. Nee, ze willen het niet. Wil het doen. niet de reden zijn, waarom? Elke morgen, als ik de deur uitloop, zie ik hem een beetje meer doodgaan. Och jeetje, och jeetje. Dat is een spannend plaatje, hè? Ik wil zijn leven niet wegnemen. Zij wil niet een moordenaar zijn. Gaan we weer platen maken, Frank? We gaan platen maken, hè? Ja, we gaan weer platen maken. We hebben wel een heel leuk idee en ik uh, zal zo even laten horen wat uh, we wellicht uh, gaan, uh, gaan maken. Ja, qua tekst is nog even een heel moeilijk ding. Qua tekst is het, ja. Ja, het is heel lastig. Ja, maar die tekstschrijver die dat voor die artiest toen de tijd schreef is ontslagen, heb ik begrepen. Ja, ik zal hem uh, even opzoeken voor je, Frank, want het is, uh, ik vind het wel helemaal bijzonder, hoor. Trolala, hè? Ja. En ik wil hem toch even erin doen, want hij is natuurlijk zo flauw dat hij door moet kunnen. Het ligt op het strand en het zingt. En dat is? Eddie als <laughs> ik <laughs> kijken, hoor. Ja, Hele mooie tekst, hè? Goed, hè? Ja. Die ze uh, bij de soundmix Show toen we samen gegooid. Ik denk er. Uh... <laughs> Goeie plaat, man. Goeie tekst ook? Ja. Hij kijkt zo blij, die man. Ja, het is, uh, hij is begonnen als buitstreekspot. Ja, nou, dat is goed gelukt. <laughs> <laughs> dan hebben ze er wat software ingeflikkerd en dan loopt hij loopt zelf. <laughs> ja, het is... Uh, ja. Maar waarschijnlijk gaan we die, uh, die uh, op korte termijn opnemen. Ja, dit wordt een pareltje. Het wordt een pareltje en dan uh, kan je hem ongetwijfeld horen hier bij ZFM. En, uh, het is bijna half negen, Frank. Ja, vroeger Dijkvlieg. hadden wij de primeurs in de Gnoom gegeven, weet je nog? Ja, de primeurs waren in de GNOME. In de GNOME werden alle platen die wij gemaakt hebben als eerste uh, gedraaid. Er moest uh, een soort jury, kwam daar uh, wat, wat ja. later uh, niet met de rug naar ons toe, hè? Nee. Nee, dat, uh, we, ze wisten wel wie het was. Ja, en het, het was ook niet zo heel erg dat, want het was natuurlijk uh, later op de dag... of in het late uur dat wij dit soort platen ten gehoren brachten... want we kwamen dan meestal direct uit de studio naar de Gnoom gereden... Uh, de jury wel af en toe een bakkie op had... Maar goed, dat merkte je niet. Daar merkte je, je niets mooi. van. Nee. Ze vonden het allemaal mooi. <laughs> <laughs> nou, er zaten wel ook hele leuke tussen, hoor. Ja, er zaten wel paar ja. uh, pareltjes tussen. Ja, wat dat betreft. Nee, we hebben natuurlijk in het verleden heel veel platen gemaakt. Ik heb ze een keer geteld. Er zijn er bijna 75 die op plaats zijn verschenen. Ja. En dan nog degene die we zelf hebben afgekeurd. Want we hebben best veel liedjes opgenomen waar niks mee gebeurd is. Nee, dat klopt. Omdat we dat niet leuk genoeg vonden. Ja. En we zijn natuurlijk bijzonder kritisch op onszelf. Ja, dat hoorde je ook <laughs> altijd wel. Ja. ja, wat dat betreft... Uh, mooie, uh, tijden. mooie tijden. Mooie tijden. In het Rose Gardens. Maar die hele, de hele, het hele verdienmodel van platen is veranderd. Dus er worden geen platen meer verkocht. Nee. Het is alleen maar streaming. Ja. En als je bijvoorbeeld op 538 gedraaid wordt... dan levert dat 6,50 euro op. En als, een, als het een hit is, is dat best interessant. Uh, 6,50 euro? Ja. Per keer? Per keer draaien. Echt waar? Ja, dat is uh, de, de, de Buma. En maar vroeger is... had je Stemra en Buma. Ja. En Stemra was de drager. Dus je, je, als je een plaat liet persen... Ja. Dan, uh, dan werd daar Stemra over betaald. Aha. Over het feit dat het een drager is. Ja, ja. Begrijp je? En over de uh, rechten van de muziek en de tekst... daar betaal je Buma over. Dus dat ja. uh, Buma Stemra was uh, ongeveer gelijk. En dat kreeg je ook tegelijk binnen... En uh, ik krijg nog steeds wel Buma Stemra over die liedjes binnen. Aha. Maar dan, uh, weet ik veel, 4 uh, euro, ja. weet je wel, ja. nog. Ja. Ik denk jij ook? Nou, uh, Buma Stemra niet, maar uh, van uh, royalties een uh, paar centen af en toe nog. Ja, het is, uh, ja, wij zijn er nooit rijk door geworden. Nee, maar dat is ook nooit het uitgangspunt geweest. Het is geweest. nooit het uitgangspunt dat geweest, maar een, uh, uitgangsp... ik, ik vind wel dat je moet kijken van... Uh, als je dit soort dingen doet, dat het geen... Want het kost, het kost vaak geld. Weet je al, je moet, ja. je moet best investeren, je moet hoesten maken, je moet, uh, je moet dingen laten. Je moet toch een aantal uh, proef-exemplaren uh, laten persen. Uh, nou ja, dan moet het geplucht worden. Het moet, uh, de, of je moet een ma maatschappij zo zoeken die dat leuk vindt om ja. te doen. Het is een heel ander, uh, het is een heel ander gegeven geworden. Ja, en uiteindelijk alle uh, uh, artiesten die op dit moment uh, uh, nog steeds platen maken. en. en uh, uh, ik noem het Adjourn. Uh, die, die redden het wel. Want uh, ja, die worden zoveel gedraaid wereldwijd. Ja, dat, dat komt in bucket binnen. Ja. En, en, uh, en daarnaast uh, hebben ze natuurlijk de optredens. Ja. En de optredens van Dingetje is natuurlijk niet echt heel erg. Uh, nee. Dingetje zien optreden is gewoon uniek hoor. Als ja, je dat dat voor uniek. Elkaar ja, dat wil je eigenlijk niet zien. <laughs> <laughs> <laughs> maar het is, een, uh, ja, het is wel een gegeven van. Uh, dat, dat, uh, dat, dat, dat hele. Het, het, het de hele platen. De hele platenindustrie is, is niet meer. Nee. Op de manier zoals die er was. En eigenlijk had dat wel wat, vond ik. Het is nu een ja, beetje... Ja, sowieso. Tegenwoordig heb, heb, je, heb je als uh, DJ te maken met computerlijsten. Je krijgt kortom opgedragen wat er gedraaid moet worden. Ja. En vroeger kon het wel gebeuren. Nou ja, dat weet je natuurlijk zelf als geen ander. Het is dus jarenlang jouw vak geweest. Dat je een studio binnenwandelde. En door de band die je had met de DJ... Ja, ik ben hij jaren... Is een plaat. Uh, jouw plaat wilde draaien. Ik ben jaren zogenaamd plugger geweest. Ja. En uh, ja, mijn, mijn vak was te zorgen dat, uh, dat een plaat werd uh, gedraaid. Een soort accountmanager. Maar dan anders. Ja. ja. En dan, uh, nou, dan kwam je bij Frits Pits binnen en dan uh, die draaide je plaat nooit. <laughs> nee. Dus daar hadden wij vrij weinig aan. heilige arrogantie. Ja, zijn heilige arrogantie. En nog steeds hoor. Als ik hem zie zitten, denk ik, ach, oh, wat. Ja. Vroeger was het een heel, uh, heel, heel hip mannetje, weet je wel. Met, met, uh, en tegenwoordig is het een hele keurige man met, uh, met een lange regenjas. Ja, en, een, ja. Uh, ja, ja. Hij is, je schijnt hem ook vaak bij kleuterscholen te zien staan. Met zak elke stroom. Een potloodventer. Ja, met z'n zak, <laughs> ja, allen worden we ouder. Ja, mijn vriend was het niet. Nee, mijn vriend ook niet. Maar daarentegen hadden we wel een hele leuke disjokkers. Ik noem het Ferry Maat. En ja. Tom Mulder, hij is ons helaas ontvallen. Ja, we worden ouder, hè? Ja. Anders, ja A stranger who never seems to show. Het is een hartstikke mooi trompetje. Dan moet je eens horen wat de geluid eruit komt. <middels> Met een vijf Prachtig gewoon! Prachtig! Ja, ik kan niet anders zeggen. Frank, geef nou toe! Nee, dat het toe. is ook het mooi werkje van George Michael. Het is een mooi werkje. En het heette? Geen idee. Older. Dat zeg ik, Older. Older, ja. En dat zijn de dingen die wij allemaal... Gerrrr, Wij mm. Bij ZFM in de morgen. Ja, samen met Frank Paardenkoper natuurlijk, dames en heren. Frank, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En uh, ja, het heugelijke nieuws om negen uh, over half negen kan ik nog één keer vertellen. Frank is vannacht opa geworden. Ja, ja, zo snel kan het gaan. En Frank zijn zoon, Mitchell, heeft een dochter gekregen. Mooi nieuws. Ik uh, word daar heel blij van. Ja, en uh, ik ook. We gaan uh, het kindje vandaag zien voor de eerste keer. Gij. Het kinderke uh, wordt, wordt getoond. Ja, het kindje paard. Het kinderke paard. <laughs> kinderke paard. <laughs> In het kribbetje. <laughs> En dan nog drie maanden. Dan uh, is mijn dochter ook ja. uh, uh, uh, aan de beurt. Die uh, is nu uh, heel erg leuk zwanger ook. Ze voelt zich heel erg goed en, en uh, heel bijzonder. Ja. En heel relaxed. Uh, uh, ja. ja, top. Dus wat dat betreft uh, zijn wij uh, gezegende uh, grootouders Frank. Ja, Zeker. Zo moet je het zien. Ja, absoluut geen. Ja. Uh, Jij hebt een, een, een kleindochter gekregen en ik krijg een kleine zoon. Oh, dat is ook al... Uh, ja, dat is aha, ook al... Kijk, kijk. Uh, aha. Uh, aha. Ja, ja, dan krijg je uh, via die 3 d scansen. Ja, dat is helemaal tegenwoordig weer uh, iets... wat je als ouders uh, kunt beslissen. Hè, om te weten yeah. of het een jongetje van is. Ja, ja, zij vinden het wel makkelijk. Ik kan me dat wel voorstellen, hoor. De naam blijft nog even voor ons uh, geheim. Ja. Dus wat dat betreft uh, het zal het wel uh, Kleine Gerard worden. <laughs> Mini-G. Mini-G, ja. Hé, hey, wat anders, Frank... Uh, Max Verstappen uh, is tot 2023 bij uh, Red Bull. Ja, hij, hij heeft het daarna het zin. En het uh, nou ja, pleit voor hem dat hij het ook uh, wil continueren. Maar dat gezegd hey, komt het misschien ook wel een beetje... Uh, omdat het natuurlijk het is geen uh, domme gast is, dus hij zal het wel helemaal hebben uitgerekend. Bij de andere stallen zitten ze niet uh, direct te wachten op uh, nieuwe coureurs, heb ik begrepen. Dus in dat opzicht uh, had hij misschien niet, had hij dat gewild, zoveel kans gemaakt om bij Red Bull weg te gaan. Bijvoorbeeld naar Mercedes. Nou, er zijn een aantal mogelijkheden. Uh, dat Hamilton weggaat bij Mercedes. En die gaat dan naar Ferrari. Ja. Dat denken ze. Ja. Dat dat wel gaat gebeuren. Want elke coureur wil een keer bij Ferrari rijden. Ja. Uh, mocht dat niet zo zijn, dan uh, zijn er geruchten dat Ricciardo uh, op weg is naar Ferrari. Aha. Dus dat die dat gaat doen, hoe heet het, uh, houdt er waarschijnlijk dan mee op, uh, uh, onze Duitse vriend. Even we kijken welke, hoor. Uh, uh, uh, hoe heet hij weer? Ik, ik weet... Uh, Frank, hoe heet hij nou? Ja, niet, niet Vettel? Vettel, ja. ja. Vertel. En uh, Vettel, uh, ja, uh, die, zal, die heeft nog een, een jaar uh, bij Ferrari. En uh, ja, die wordt natuurlijk om zijn oren gereden door Charles Char Leclerc. En, uh... Maar ik denk dat Max het zeker voor de onzeker heeft genomen. En uh, omdat het uh, misschien al tot dusverre speculaties zijn... dat die andere coureurs misschien die overstap willen maken... zal het niet op korte termijn zijn... in die zin dat uh, Max uh, zich daar al zorgen over had hoeven maken. Nee, en ik misschien denk ik... daarom ook uh, even als uh, safe haven... Uh, gewoon ja, bij uh, Red Bull blijven. En, uh, ja, als je daarna je zin hebt, waarom niet? Ja, natuurlijk. Maar het... het, het, het, het um... Het onvoorspelbare is dat in 2021 hele nieuwe auto's komen. Dat ze dan... geen elektrische auto's zijn, G. Nee, Frank, geen elektrische nou, auto's. Maar wel uh, zes cilinders, uh, 1600 cc met 1000 pk. En bedankt. 1600 cc in 1000 pk? 1000 pk persen ze eruit. Niet normaal, hè? Jeetje. Dus wat dat betreft, ja, het is gewoon uh, rocket science. Ja, dat is, ja inderdaad. Ja, mijn oude voertuig die, uh, heeft een uh, motorinhoud van 7 liter... Een ja. 375 pk, dus dat is dan weer andere koek. Dat is andere koek. Ja, ja dat <laughs> is, uh... Nou heb ik dat ook niet nodig hoor. Trouwens, je mag nergens, je kan nergens meer hard rijden. Nee, dat is, uh, dat is inderdaad een feit. Nou ja, ik heb een, een, een auto, uh, um, een 1800 cc, drie cilinder. En daar komt ook uh, volgens mij 130 pk uit. Ja, ja een, een drie, drie cilinder, dat is voor mij al bijna zoiets als een elektrische auto. Dat. dat kan eigenlijk al niet meer. Ja, maar je merkt het Nee, nee, het nee. Dat, dat is ook zo. Het zit Bordeur, bij mij is, alleen uh, maar in de oren. Ja, dat, dat is de oude zo. denk ik zeker. Ja, dat is dus je oren, joh. Maar het is, uh, ja, het is uh, onvoorstelbaar wat, wat techniek. En die techniek komt voor een groot deel, of voor een deel, uit de, uit de Formule 1. Ja. Weet je al? Ja. Dus die techniek van, van het terugwinnen, van uh, dat, dat zit in mijn auto ook. Weet je ja. al? Als ik rem... Wordt, de stroom wordt weer gebruikt om, om, om, om extra vermogen te krijgen. Is dat zo? Ja. Om je accu ja. op te laten? Ja. Oh, ja. ja, bijzonder hè? Zit Er zitten dan drie standen op. Het is een ja. automaat. Er zit, zit een, een, een eco-stand op. Ja. Nou, dan, wil die, dan wil die niet zo hoor. En er nee. zit een gewone comfortstand op. En een sportstand. Ja. Twee sportstanden. Okay. En uh, in die sportstand gaat hij gewoon vooruit. Ja. Ja. ja, dat is heel, heel bijzonder. Ja, in ieder geval beter dan elektrische auto. Want mensen die met elektrische auto's rijden, doen dat ook niet uit altruïsme. Die doen dat gewoon om het uh, fiscale voordeel. Juist. En uh, ja, niet ergens andersom. Nee. Maar de roverheid zou de overheid niet zijn als ze genoeg mensen voor het elektrische wagenpark uh, willen verzamelen. Om ze dan vervolgens alsnog. Uh, flink veel belasting te laten betalen. Ik denk dat er sowieso een probleem komt als iedereen elektrisch gaat rijden. Hoe, ja, hoe, hoe ga je die dingen vullen? Dat is het ook. De hele infrastructuur, het hele elektriciteitsnet in Nederland... is er sowieso niet uh, op de toekomst voorbereid. Want stel hè, dat ze willen dat we ook allemaal elektrisch gaan koken... want we ja. moeten allemaal van het gas af. Nou, dan zie we... ik dat al helemaal voor me dat Nederland om zes uur s avonds thuis komt... massaal het fornuis aan, elektrisch. En de, de stroom gaat naar beneden. Ja, en massaal de auto aan de stekker ja, dus nou, dat ja, gaat, het gaat het allemaal goed. niet worden. Als ja. nee, nee. je ziet hoeveel ruimte er verloren gaat met die, met die zonnecollectoren en die windmolenparken. Ja, ik vind het echt weerzinwekkend. Ze hadden gewoon veel eerder in moeten zetten op kernenergie. Ja. En uh, dat is dan nu nog kernsplitsing. Met uh, wellicht iets meer uh, afval, maar het mag allemaal geen naam hebben. Want er wordt goed voor gezorgd dan wanneer het kernfusie is. Maar ze zijn heel ver met kernfusie. En als dat ooit van de grond komt... en die kans is aanwezig... heb je nog minder afval. En het is gewoon een hele schone brandstof. Ja, en waterstof? Ja, waterstof. Maar daar heb je toch ook weer elektriciteit voor nodig... om, uh, om waterstof te produceren. Ja, ja. Maar ik denk dat dat ook een, een hele goede kans maakt. Ja, maar maar niet ja. die windmolens. Nee. Dat is echt... de hele zeebodem gaat naar de knoppen. Het is horizonvervuiling... Het is uh, vogels die vliegen zich uh, erop te de pletter. Ja. En in Amerika, in de uh, Mojave Desert, uh, staan bijvoorbeeld heel veel van die windmolenparken. En ze hebben dus nu vastgesteld dat de hele uh, fauna en flora achter die parken aan het veranderen is. Oh, ja. Er wordt zoveel wind weggevangen dat het hele leefmilieu verandert achter die parken. Ja, ja, ja. Nee, ik, ik geloof daar niet in. Nee. Nou nee. Nee, ja, Frank, laten we maar een plaat rijden. Ja, dan ja. is het makkelijker. Want ik denk. Uh... Ja, een beetje door elkaar heen praten. En dan uh, gewoon. Uh... Huppakee! Huppakee! Hier is Marvin Gaye, Huppakee. Mother, too many of you to cry. Brother, brother, brother.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 Line, and pick it sides. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. what's oh, going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? Oh, what's going on? Oh, what's going on? We're gonna Vind jij dat hij uh, is uh, doodgeschoten door zijn vader? Nee. Ja. Helemaal niet aardig van die man. Nee, nee. Nee, dat doe je toch niet? Nee, dat doe je niet. Nee. Was Harry Tauwgay? Was Harry Tau gay? <laughs> <laughs> Ik denk het uh, niet. Ja, dat was uh, een van de mannen uit de... Uh, hij was Fred Haché vroeger. Hij was, was. Fred Haché, ja. ja. En, uh, <laughs> met uh, Baron Servet. Servet, ja, die ja. leeft nog. Die leeft nog. Ja, maar uh, F-blokker F -blokker leeft nog. Ja, ja. ja. ja de legendarische VPRO-shows natuurlijk met uh, onze held Chef En Oekel. Ja, oh, wat hebben wij daarom gelachen? Ja, die heeft nog eens een keer in de gnoom opgetreden. Ja. Waard Tatus, die had uh, daarvoor ook wat lege flessen die hij en passant had uh, stuk uh, mogen laten vallen, ja, Wilfred, gereed gezet. Wilfred Tatus, dat ja. is de, de, de, de uitbater. De uitbater. En ja. later is hij, uh, hoe heet het, uh, uh, wethouder geworden. Hè? Ja. Wethouder van verkeer volgens mij. Ja, had hij maar die bocht in de staat nog even kunnen veranderen. Nou, die heeft hem neergelegd denk ik. Ja. Hij ja, ja, had ja, natuurlijk dat... ook geen auto. Nee. Dus dan ben je al heel snel uh, wethouder van verkeer te worden. Te ja. <laughs> ja. ja, heel bijzonder. <laughs> maar het was een mooie avond toen in de genomen. Op een gegeven moment kwam de, de Herman Dat, de politie van de, de Hoge Weg. Toen het nog s'nachts niet was dichtgespijkerd. Uh, want uh, er waren klachten gekomen van mensen rond de weg die hadden het Wilhelmus gehoord. S'nachts om half twee. Yeah, goed, hè? <laughs> dat is toen een soort uh, tot tophit uh, verheven. Dat was dat, inderdaad uh, tot een tophit uh, verheven, ja, ja. Dat is een nationale vocale trots of uh, instrumentale trots. Nou, dat we was. hebben er wel enorm uh, uh, leuke tijd meegemaakt. En het was, het was heel erg... Um, uh, al, de, al die mensen die in de genoom kwamen, die waren, dat, dat waren echt... Uh, ja, dat was een, een, een, een samen, samen zijn. Ja. We gingen ook met z'n allen op vakantie. Ja. Het hele zootje ging naar Jafran in, in Noord-Spanje. Ja. En daar zaten opeens 20, 30 man. Ja. Dus het ging gewoon weer door daar, naadloos. Ja, ja mooie tijden. Ja, wie kent het niet, Jafran? Nou, heel veel mensen kennen het. Nou, jij, jij bent er een keer met de brommer naartoe gereden. Hè? Ja, dat is uh, het eerste jaar. Jij was met de, de Tour actie met een aantal lui met de trein. Ja. En ik ben daar met nog drie vrienden op mijn poegje heen gereden. Ja, ja, Drie poegjes en een Hondaatje. <laughs> ja, een mooie reis. En hoe lang hebben we erover gedaan? Uh, even kijken, de eerste dag Dinant, de tweede dag Verdun, de derde dag Boon, de vierde dag Narbonne en de vijfde dag kwamen wij smiddags aan. Jongen, dus je bent er wel een week aan het. Uh... Ja, als ik het me goed herinner. Ja, ja. Ja. Maar lekker opgevoerd natuurlijk. Het was een tweebakje, dus ik moest wel uh, vol gas in mijn eende Pyrenee over. Ik had, kon het me niet permitteren om uh, het gas eraf te houden. Dan had ik natuurlijk te weinig vermogen om het allemaal naar boven te slepen. Ja, er waren de, aardig wat spullen bij ons. De Pyrenee waren nog een ander, uh, was nog een ander verhaal, hè? Ja, toen de tijd had je nog niet uh, de snelweg. Nee. Uh, dat was de weg uh, door Le Pertu, de grensplaats. Ja. ja. Een soort uh, ja, typische bergweg met haarspelbochten. En uh, Hij ging niet langs uh, La Guantique. La Conquera. Ja, ja ook. Ja. Ja. ja, het was een uh, leuke trip. Ja, bijzonder. Ja, dat vergeet je niet ja. meer. Hè? Alleen op een gegeven moment uh, dan zit je daar als uh, oud, 16, 17-jarige op je poeg... met een zonnebril op heel stoer te rijden door het Franse land. En op een gegeven moment word je dan toch wel ingehaald door een boer... Met een alpino petje op, mijn mobilet en een mandje aardappel <laughs> achterop. Stort je wereld heel even in. Het duurt niet zo heel lang. Daarna pak je de draad wel weer op. Maar dat vond ik wel bijzonder. Ik reed nou, en oh, ik denk dat het mannetje 65, uh, 70 reed. met het mobiletje. Dat, was, dat ging ook aardig vooruit. Ja, ja, ja. Maar ja, ik had er nog niet echt heel veel vaart in. Met mijn twee bakje. Dus die man die... Uh, tikte mij even eruit zo. Ja, dat was uh, wat minder. <laughs> maar goed, ook dat hoort bij de trip. Ook dat hoort erbij, ja. ja. ja. En dat zijn uh, toch wel hele bijzondere, bijzondere uh, herinneringen die wij uh, in onze jeugd... We hebben natuurlijk heel veel gedaan. We zijn heel vaak uh, samen op vakantie geweest. Ja. En, uh, en dat doen we eigenlijk nog steeds. Want uh, in juni gaan we weer, Frank. Ja, en dan gaan we weer uh, het jaarlijkse bedevaart Javran. Ja. En dan uh, in Javran uh, hebben wij altijd uh, uh, niks te doen. Zeg maar. Ja, het zijn wel vijf drukke dagen. Zo min ja. mogelijk. Ja. Ja. Maar er wordt wel uh, hevig... Uh... nou Er wordt sowieso nagedacht over dingen die we kunnen doen. We hebben ook toen tijd een leuk filmpje gemaakt... wat jij zo schitterend ja. hebt gemonteerd. Ach, ja. Met de drone. Ja. En ook ja. een behoorlijke productie. Als we het hebben over de dagen waar wij eigenlijk normaliter niets doen. Dus uh, nee, wat is goed gedaan. Ach ja, dat zijn van die dingen die doe je. Omdat je, omdat je het leuk vindt. Zo werkt het dan, Frank. Ja, Ik hoef jou niet te vertellen wat, niet, ja. uh, wat het verhaal is. En uh, ja, het is, uh, het is wel uh, vijf, voor, uh, vijf voor tien. Tijd vliegt ja. als je lol hebt. En uh, over vijftig uh, seconden krijgen we de volgende plaat. Nou, dat is een goed teken. Dat is een goed teken, Frank. En uh, ja, nou, uh, we hebben natuurlijk uh, nog een paar minuten om uh, alles uh, af, te, af te ronden. Huppakee. Huppakee. <laughs> ik heb ook een drum Zie je? Een kleine snare erbij ja, snelle, snelle. Frank gaat rapper. Welkom bij ZFM Het geluid van Zandvoort Ja Frank, het is allemaal wat Ja, jij zegt het Ik zeg het en uh, ik uh, Ik meen het ook ja, maar wat dat betreft, waar we het net over hadden, is geen leukere plaats om op te groeien. Kindtechnisch, dan Zandvoort. Nee, dat klopt. Daar heb jij helemaal gelijk in. En uh, wat dat betreft. Uh... Deze je ook nog wel, hè? Ja? Ja. Heb je hem? Bijna. Bijna? Roxy Music. Roxy Music. Even lang. Ja, de party is over. With that conversation or a notion everlong. When the shrimp are taken out I'm feeling I focus As the picture's changing Every moment And your destination You don't know je zin en tijd hebt? Eh, uh, bon, dan weet ik nog niet. <laughs> maar volgende week is het niet ja, Kijk maar, kijk Wat mij betreft, uh, tot uh, donderdag uh, bij ZFM. Met de allerbeste muziek. En de leukste. En de fijnste. Zoals deze. Tot zover het ritme van ZFM. Ja, hier. Via de kabel op 104.5.